4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. De maan is gewoon een uitgeknepen puisje van Moeder Aarde. En hadden we een fantastisch nieuw wapen, de drone, een onbemand vliegtuig. Kan dat ding ook gehackt en dus tegen onszelf gebruikt? Dat is straks in de villa. Nu is het NOS Journaal met Renate Evers. De twee mannen die gisteren op Curaçao werden opgepakt voor het maken van een dreigvideo worden nu ook verdacht van de moord op politicus Helmin Wiels. De twee broers van 19 en 27 jaar hadden een video op YouTube gezet waarin ze de dood van Wiels het begin noemen. Ze zeiden dat meer aanslagen zullen volgen. De politie ziet de video als een bekentenis en verdenkt de twee nu van moord. Het onderzoek richt zich niet alleen op de videomakers, benadrukt de woordvoerder. En hij sluit niet uit dat de dreigvideo een slecht bedoelde grap is. Wiels, de leider van de grootste regeringspartij, werd zondag doodgeschoten op het strand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 als je erg onwaarschijnlijk is. Vice-premier Asscher wil niet speculeren... over de uitgestoken hand van de VVD in de illegale kwestie. Volgens hem zijn er in het regeerakkoord duidelijke afspraken over gemaakt.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 Drie docenten van Arnhem Business School zijn op staande voet ontslagen... voor grensoverschrijdend gedrag in hun relatie met studenten. Wat dat gedrag was, wil voorzitter Boelen van het schoolbestuur niet zeggen. Uh, wat ik wel kan zeggen is dat het hart van een school, en ook een hogeschool... Uh, bestaat in een veilige relatie tussen student en docent. Ten meer daar een student ook... een afhankelijkheid heeft ten opzichte van een docent. En als dan uit onderzoek blijkt dat uh, docenten daarbij niet de grenzen in acht nemen... die een docent in acht moet nemen, dan kan dit de consequentie zijn. De Arnhem Business School kreeg een aantal weken geleden... een klacht van een mannelijke student over de docenten.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 De piloot van het vliegtuigje dat vanochtend neerstortte in de Noordzee is bij aankomst aan Wal overleden. Het slachtoffer is een man van 71 uit Sint Maartens Vlotbrug in Noord-Holland. Zijn medepassagier van 48 ligt gewond in een ziekenhuis. Het vliegtuig maakte vanochtend een fotovlucht boven de Noordzee toen het door nog onbekende oorzaak in zee terechtkwam.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 Ruim 130 kilometer file. Het is druk vanwege het lange weekend. En de afsluiting van de A27 die zorgt voor veel omrijders. De langste file staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht... ...tussen de afrind sint Michielsgestel en Waardenburg over 8 kilometer. Een ongeluk op de A16 Breda richting Rotterdam... Voortknopend het knooppunt de staat 4 kilometer. De rechte rijstrook is nu dicht. A17 Roosendaal-Dordrecht voortknopend het Klaverpolder... ...6 kilometer vanaf Zevenbergen... A50 Arnhem richting Os tussen Renkemen-Klopen-Valburg 6 kilometer. En op de A59 vanaf Klopen-Zonzeel naar Os tussen Drunenwest en Klopen-Empel over 13 kilometer. Na nou, de ster gaat de file verder. Blijf aan het apparaat. U hoort het. Het zijn weer de Mercedes-Benz wegrijweken. U kunt deze keer wel heel zuinig wegrijden.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 Natuurlijk, Neil Armstrong, de eerste man op de maan. En over het ontstaan van die maan weet de wetenschap eigenlijk nog niet heel veel. Althans, men is het er in elk geval helemaal niet over eens. En uh, Nederlandse maanonderzoekers presenteren vandaag in het vakblad Chemical Geology... een hele nieuwe theorie. Frederik Melman, onze wetenschapsredacteur. Welkom. Hi. Um, de nieuwe theorie natuurlijk, maar eerst even... wat is op dit moment de meest aanvaarde en meest gangbare theorie? Ja, na de afgelopen 50 jaar is de, de gangbare theorie... die is van twee sterrenkundigen, Alice, Alistair Cameron en William Ward... die luidt dat uh, 4,5 miljard jaar geleden... de aarde geraakt werd door een enorm, enorme bal, de grootte van Mars... en die sloeg in op de aarde en daar spatten enorm veel brokken af En die brokken samen, dus van de aarde... en die bal die, die we Tija noemen, die vormen samen de maan. En die ging dan daar lekker een beetje op een afstandje van de, van de, de aarde hangen. Nou, oké, okay. dat was de theorie voor hoeveel jaar tot, tot nou, vandaag? 50 jaar al. 50 jaar, ja. Goed. ja. Maar nu, vandaag, komen daar twee eigenwijze Nederlanders. Precies, en die, uh, die hebben iets heel anders verzonnen. En ik moet even erbij vertellen hoe zij hierbij komen. Want ik zeg, al 50 jaar denken we dit. Dat is de theorie. We hebben eigenlijk wel een soort van indirect bewijs, maar geen echt bewijs. Uh, maar afgelopen paar jaar zijn we erachter gekomen... door het bestuderen van maanstenen die Neil Armstrong meegenomen heeft. He, 380 kilo in totaal. Door het bestuderen van die stenen weten we sinds kort... dat de stenen van de maan exact lijken in samenstelling op de stenen hier op aarde. Dat bevestigt die theorie van 50 jaar? Nee, ja, nee niet. Ja, want niet. dat was een botsing tussen twee. Twee verschillende. Stenen, nou, dat is wel een goede, omdat goede vraag. Omdat de stenen van de aarde waren die dan de maand gevormd hadden. De, de, de aarde plus Thea. Ja. Maar dat is wel precies. een goede vraag van jou. Want, nou goed, dat, dat weet sterrenkundigen dan... dat eigenlijk elk hemellichaam heeft een andere samenstelling. Er is geen enkel he, hemellichaam, met, hemellichaam met hetzelfde receptuur. Dus, als... Twee uh, brokken, de maan en de aarde, van dezelfde samenstelling zijn, dan kun je eigenlijk niet anders concluderen als dat die, ja, dat die ooit van de een waren, ja, gewoon een stukje van de aarde, is. eigenlijk wel. Ja, dus of complotdenkers denken: de maan bestaat helemaal niet. Nu <lacht> ja. is daar <er> nooit geweest, <lacht> ja, die zijn er vast. Dat ja. zijn nog twee hele verschillende zelfs. <lacht> ja. <lacht> ja. Maar goed, laten ja, we hebben ervan dus... uitgaan dat de maan bestaat. Nu okay. Armstrong daar Maar ervan er uitgaan dat het dus ja. eerst één uh, geheel was. Dan, nou, die twee Nederlanders, Wim van Westeren en Rob de Meijer. Die zijn gaan denken, ja, Maar hoe zou dat dan mogelijk. Hoe, hoe, hoe is dat dan uh, gebeurd ooit? Uh, 4,5 miljard jaar geleden was de aarde vloeibaar. Die draaide veel sneller rond dan nu. Um, en dan kun je je voorstellen, zo'n vloeibare bal die hard ronddraait... dan krijg je in het midden zo'n zo uitstolping. Mm -hmm. Bijna zo'n druppel die wil afsplitsen. Alleen dat lukt nog net niet echt. En zij zijn gaan kijken, zit er in het binnenste van de aarde iets... dat voor dat extra duwtje heeft kunnen zorgen... zodat die druppel, pat, als een puistje eigenlijk wegspoot de ruimte in. En ze zijn erachter gekomen door te rekenen. En, en ook, er is ook echt wel bewijs voor... dat er in het binnenste van de aarde zit enorme ophopingen van uran... en van uh, nou ja, andere soorten uh, spul die wij in kernreactoren gebruiken. Kernenergie. Van kern, kernenergie, precies. Een soort natuurlijke reservaat, enorme ophopingen... Ja, als je een-en-een een bij elkaar optelt een soort van een kaskade krijgt... dan kan een heel zeldzaam geval dat tot een, tot een enorme explosie leiden. Maar dat dat als een soort gigantische kattenpult, gewoon exact. een stukje. Ja. ja. Maar <laughs> zijn, uh, uh, uh, cruciaal is natuurlijk het aantonen dat die druppel er geweest is... bij die centrifugale krachten. Ja, nou, dat zijn allemaal soort van modellen. En dat weten ze ook. Dan kijk je soms, naar de draaikracht nu en het afkoelen. En dat, dat kun je terugrekenen. Dat weten okay, ze. Okay. Dat weten ze. Nou, als u meer wil weten hierover, luister dan zondagavond naar Labyrinth. Op dezezelfde zender om acht uur. Het uitgebreide verhaal. En vooral ook hoeveel moeite deze twee Nederlandse onderzoekers heeft gekost... om deze theorie gepubliceerd te krijgen. Want uh, de collega's waren not amused. Dat was geen geen. Maar het is gelukt. Het is gelukt. Na vijf jaar. Heel goed. Frederik Melman, dankjewel. Het Buitenlandpanel, met vandaag... Christ Klep, militair historicus. En ik zeg die T zo duidelijk, <coughs> omdat zijn collega hiernaast heet Chris. En wel Chris Keine, collega-programmamaker, VPRO en Amerika-deskundige... Heren bij de welkom. Goedemiddag. Je kijkt op, daar ben jij deskundige. Ja, wij zijn verwendelijk. Dat de mensen allemaal niet kan. Zeg ik ga het mijzelf heel erg makkelijk maken. We gaan het namelijk over Syrië hebben. En ik geef gewoon een aantal ingrediënten. En ik begin bij Christ, die is de klos. En dan geef jij daar chocolade. En dan ga jij daar chocolade van maken. Geef aanvallen ja of nee in Syrië. Uh, zo ja, door troepen van Assad of door de rebellen. Dilemma voor Obama, want hij heeft heel flink geroepen in dat tijd. Uh, ge uh, uh, chemisch gebruik, uh, gebruik van chemische wapenen is een redline, grijp win win. Mm -hmm. Ja, dan moet je het eigenlijk doen, maar daar heeft hij spijt van. Ja. Uh, Israël heeft het land drie keer aangevallen, want wij tolereren geen wapentransporten naar Hezbollah... in het uh, aangrenzende uh, Libanon. Drie aanvallen totaal. En dan is er ook nog... Uh, Assad is bezig met een corridor van Damascus richting kust... En die kustprovincie, daar wonen Alewieten. Dat zijn uh, soortgenoten, wou ik zeggen. Maar Geloofsgenoten. Geloofsgenoten. Geloofsgenoten. Geloofsgenoten. En hij lijkt zich terug te trekken daarop. Um, als je dit allemaal bijeenneemt, Christ, wat spels dit? Wat is het beeld? Ja, begin maar gelijk met de eenvoudige... Ja. <laughs> met de eenvoudige vraag. Ik heb je gewaarschuwd. <laughs> nou, het, om met het laatste te beginnen, uh, daar werd inderdaad al een tijdje voor gevreesd. Hè, dat, uh, uh, het zou een logische militair strategische keuze zijn voor Assad om zich nu te consolideren. Om, ja. om, er is een oude militaire wet die zegt van hoe kleiner het gebied dat je moet verdedigen, hoe beter je het kunt verdedigen. Het is heel simpel. Hè. De verdediger is meestal in, uh, in, de, in, in het voordeel. Dus als hij erin zou slagen om die corridor te zuiveren mm. van, uh, van, van tegenstanders, bellen, ja. als hij ervoor zou kunnen zorgen dat hij uh, toegangswegen krijgt... Uh, zowel via, de, via zee, zodat er via Iran bijvoorbeeld uh, kan worden aangevoerd... Uh, en van zijn andere bondgenoten. Dan zou er ook een schakel ont kunnen ontstaan met Hezbollah in, uh, in Libanon. Dus dat zou puur militair, strategisch gezien... zou dat zeker niet uh, de domste oplossing zijn. Als hij dat voor elkaar krijgt, ik vraag het me af hoor... want uh, dat zou wel een behoorlijke verplaatsing... ook uh, van troepen van Assad zelf in Syrië betekenen. Hè? Ze zitten nu erg verspreid uh, door het hele land... Ja. Als hij er dan toch in zou slagen, en dan zou het ook erg lastig worden uh, om hem te verdrijven. Het zou wel weer, een <laughs> elk, elk nadeel heeft zijn voordeel. Uh, het zou wel weer het voordeel opleveren dat hij daardoor kwetsbaarder wordt voor een buitenlandse interventie. Ja. Want mm. dan zit hij dus geconcentreerd in één gebied en wordt hij kwetsbaarder ja. voor bijvoorbeeld een no-fly zone of een, uh, voor, voor aanvallen ja. van, uh, van, van buitenaf. Chris, mm. maar nu krijgen we ook een, de, een, een, een speler die zich buiten het uh, spel had willen houden, Israël. Ja. Maar ja, die drie aanvallen op zo'n land, hoe lang kun je nog... Buiten dat spel blijven plaatsen. Ja, nou ja, je zei het zelf al. Israël heeft met name één belang en dat is zorgen dat Hezbollah niet sterker wordt. Dus ja. de, de Shiïtische beweging die het zuiden van Libanon controleert en van daaruit met raketten uh, Israël kan raken. En die laatste aanvallen zouden met name opgericht zijn geweest om lange afstands, Iraanse lange afstandsraketten die onderweg waren via Syrië naar Hezbollah om die uh, te, te vernietigen. Um, en, en wat je eigenlijk ziet, het is, het is wel een ongelooflijk ingewikkelde knoop aan het worden, want wat je eigenlijk ziet, het Syrische opstand is natuurlijk op grotendeels gewoon begonnen als een volksopstand, maar inmiddels is het, ja, wat ze dan noemen een soort proxy war, maar het zijn eigenlijk drie proxy wars. Het wat zijn, is dat, een proxy Dat war? is een oorlog die niet tussen de, de, de, de strijdende partijen zelf wordt uitgevochten, maar in een slagveld uh, ergens anders. Mm. Dus wat, wat je in Syrië op het ogenblik ziet... is, is eigenlijk het grote soenitisch-shiïtische conflict... wat al een hele tijd bezig is, wat in Irak ook speelt. De twee geloofsrichtingen ja. in de islam. Ja. En, het, en het is de, de oorlog tussen Israël en de Verenigde Staten en, en Iran. Mm. En het is de oorlog tussen uh, Israël en Hezbollah. Maar wat nou het idiote is, is dat... Het belang van al die vechtende partijen gelijk is, want ze willen eigenlijk allemaal dat Assad blijft zitten. Maar dat is dat het is wel raar. Want je hoort, ja. je, je hoort ook steeds vaker: omdat jij zegt het is zo'n ingewikkelde, bijna onoplosbare mm. warboe geworden. Dat mensen ook geneigd zijn om te gaan denken. elk alternatief voor Assad is erger dan, dan, dan hem maar laten zitten. Nou ja, ik vond het wat dat betreft niet helemaal toevallig. Uh, Ger had het net over uh, de, de manier waarop Obama zich... waarschijnlijk een iets te loslippig uh, afgelopen zomer... Uh, in een hoek geschilderd heeft door te zeggen... chemische wapens, dat is, dat is een rode lijn. Um, da, je, je, je zag gisteren toen Kerry in Moskou was... een beetje welke uitweg de Amerikanen nu proberen te, te zoeken. Hè, want ze hebben toch met de Russen afgesproken. Er moet weer een conferentie komen. We gaan een diplomatieke oplossing zoeken. En het aftreden van Assad is geen voorwaarde. Daarvan heeft de oppositie vandaag laten weten... dat ze daar helemaal niets in zien. Nee. Dat ze absoluut niet aan zo'n conferentie... of als je het zo al kan noemen, aan zo'n ontmoeting mee willen doen... omdat ze gewoon er niet over willen praten. Nee, ja. nee dat, kan ik, dat kan ik me voorstellen. Maar voor de Amerikanen op dit moment is het wel een, een vrij logische stap. Ja, Chris, uh, maar eventjes, ik, ik wil er eventjes ja. een vraag aan toevoegen bij wat je wil gaan zeggen. Uh, namelijk, um, je had het zo pas over het consolideren door het leger van Assad. Ja. Um, de vraag is, zijn de rebellen niet zo sterk dat ze dat kunnen verhinderen? B, ja. de VS die zijn steeds meer van zins om die rebellen te gaan bewapenen. Engeland en Frankrijk zeiden al dat ze daarvoor waren. Dat gaat wellicht helemaal niet lukken. Ja, de, de, de, uh, ik denk dat het echt een, een game changer zou zijn, zoals de Amerikanen dan, uh, dan zeggen. Uh, als er twee soorten wapens geleverd zouden worden. Dat zijn ten eerste de wapens die het luchtoverwicht van het, uh, van het leger uh, van de luchtmacht, in dit geval van de Syrische luchtmacht, uh, teniet zouden doen. Dat zijn vaak betrekkelijk eenvoudig te bedienen wapens. Hè, Stingerraketten uh, bijvoorbeeld. Dat zijn een soort ja, van zoekers die leg je op ja. de schouder. We weten allemaal nog het verhaal uit Afghanistan. Hè, dat die dingen geleverd werden aan het Afghaanse verzet toen de Russen er nog zaten. En dat de Amerikanen die dingen vervolgens moesten terug, terugkopen voor een, voor een veelvoud uh, van de prijs. Omdat ze er zelf last van begonnen te krijgen. Dat is het één. Het andere is, um, als wapensystemen krijgen die tegen panzers kunnen. Dus tegen tanks ja. en tegen panzervoertuigen. Dat zijn de twee dingen die op dit moment het Syrische leger betrekkelijk onkwetsbaar maken voor een groot gedeelte van, van, van het Syrische mm -hmm. rebellenleger. Als dat gebeurt, ben ik er absolu absoluut van overtuigd dat het op vrij korte termijn zou kunnen gebeuren. Want dan ontstaat er namelijk één heel erg belangrijk strategisch iets. Een hele belangrijke strategische verandering. Het leger van Assad is eigenlijk langzaam zeker de minderheid aan het raken. En is afhankelijk van zijn mobiliteit en van zijn luchtaanvallen. Dat is wat het op dit moment sterk maakt. Als het dat kwijtraakt, ben ik ervan overtuigd dat het in maanden gebeurd is. Wat Chris nu schrijft, ja Chris, nee ga je Nou ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat zou enorm veel schelen, maar... Dat is voor de Amerikanen tegelijkertijd ook heel moeilijk. Want ja. als Israël ergens bang voor is... dan is het dat er luchtafweergeschut in handen komt... van allerlei losse groepen in Syrië. En misschien ik... ook wel van Hezbollah. Want dan, dan zijn ze hun vragen. overwicht uh, boven Libanon kwijt. Ja. Er stond vanochtend een stuk in de volksstand van Willem Post. En die haalt ook een aantal uh, Amerikaanse commentatoren aan. Uh, onder de dreigende kop voor Obama. Dreigend Syrië wordt het Rwanda van Obama. Mm. Clinton die zegt ooit... Uh, niet in Rwanda is het ergste wat we hebben mm. kunnen doen. Zij zeggen eigenlijk kan hij het zich niet permitteren. Obama om niks te doen. En hij hoeft niet zo bang te zijn dat de wapens in verkeerde handen komen. Want de CIA heeft twee jaar lang de tijd gehad om een beetje die oppositie helemaal te bekijken. Die weten welke oppositiegroepen uh, uh, enigszins redelijk betrouwbaar zijn en veel contact hebben met het Westen. Zorg maar dat het daar terecht komt. Dan CIA... is het zo eenvoudig. Maar, nou, dat denk ik niet. Want de CIA kan uh, niet bedenken wie als er uh, straks als Assad verdwenen is of zich terugtrekt in die kustprovincie uh, en, en er ontstaat een nieuwe burgeroorlog in Syrië tussen de verschillende facties die daar nu actief zijn, tussen de seculiere groepen en de jihadistische groepen, dan kan de CIA niet bedenken wie dat gaat winnen en wie dus uiteindelijk met die wapens overblijft. Ja, ja klopt. Ja, de, ik, ter aanvulling, als er één ding is wat uh, dit soort oorlogen in de afgelopen jaren heeft getoond, is de volkomen onbetrouwbaarheid van coalities tussen dat soort groeperingen. Uh, kijk naar de situatie in Afghanistan-Pakistan. Je weet op de ene dag niet welke de coalitie op de andere dag is. Dat kun je absoluut nee. uh, niet van tevoren voorspellen. Is dat niet een, dan een kijk? keiharde reden en een zekerheid uh, voor iedereen dat die wapens helemaal niet geleverd gaan worden, omdat ze toch uh, ervaring hebben hoe dat in Afghanistan gegaan is. Nou, kijk, het mooiste, wat ik nog las is, dat er dan gezegd wordt van ja, maar als we ze nou eens een briefje laten tekenen, contact eh? laten tekenen, uh, ja. en dan tegen de tijd over een jaar, dan brengen ze ze weer terug. Weet je ja. zo werkt, het, zo werkt het natuurlijk. Natuurlijk gaan die wapens verkocht worden, natuurlijk gaan die wapens de grens over, natuurlijk gaan die wapens in andere handen vallen, uh, natuurlijk worden die wapens veroverd uh, door andere. Uh, al And Noesra de heeft nu al wapens die bestemd waren voor die andere grote op oppositiegroep. Die ja, ik denk dat er niemand precies weet wat daar op dit moment gebeurt op dat, op nee. dat gebied. Maar, maar het, het is, ja, ik bedoel, het, het een dilemma noemen is, uh, is een asemisme. bedoel, want de hele regio is natuurlijk op dit moment aan het wankelen. Jordanië wankelt onder de enorme hoeveelheid vluchtelingen. Ja, en, en Libanon is, ook. Libanon begint, begint daar onder te wankelen. Je ziet in Irak de, de, de, de, het geweld tussen Soenies en, en Shiiten... de afgelopen maanden ook steeds. Nee, meer toenemen. Ja. Dus um, en dat, dat is denk ik ook waar, waar Kerry en Lavrov elkaar gisteren op gevonden hebben. Dat, mm. ze, dat ze natuurlijk allebei, als de dood zijn, dat die hele regio weer. Uh... In op gaan. En dat ja. komt er natuurlijk ook bij, nou ga ik een brug maken... sorry Ger, Zo. naar Afghanistan. <laughs> uh, dat als je al interveneert en je daadwerkelijk mee gaat bemoeien... dat je dat niet alleen maar moet doen met te zeggen... ik lever wapens en ze zien maar, maar dat je daar ook een soort visie bij moet hebben... wat je dan wil dat daar uiteindelijk zou gaan gebeuren. Ja. Komen we als vanzelf op Afghanistan. Yes. Daar gaat uh, Amerika nu weg, niet alleen Amerika... maar de internationale gemeenschap trekt zich daar helemaal terug. Volgend jaar is het over, staat Afghanistan er zelf voor... en Instituut Klingendaal heeft vandaag... een Uitgebreid rapport uitgebracht. waarin een aantal toekomstscenario's geschetst wordt. over hoe het zou kunnen gaan in Afghanistan. Ja. Um, heb jij daar kennis van genomen, Chris? Ja, Enigszins. Reeds, ja. en, en word je vrolijk van. Eén van de scenario's of van geen? Uh, nou het, het, het scenario wat Klinkendaal zelf als meest waarschijnlijk achter... is het doormodderscenario. Doormodder, uh, dat, ja. dat lijkt me eerlijk gezegd ook uh, volkomen realistisch. En dat komt eigenlijk omdat we in 2001, toen dit allemaal begonnen is... en toen ook Nederland gevraagd werd uh, om daar te gaan deelnemen... we eigenlijk, wat dan zo mooi heet in het jargon de institutionele aanpak hebben gekozen. Dat wil zeggen, als we maar onze westerse instituten... leggen op de Afghaanse maatschappij... Uh, en ze zien hoe goed dat werkt... He, onze, onze democratie, dan zullen ze dat vanzelf wel willen overnemen. Nou, daar zijn we al vrij snel van teruggekomen. Eigenlijk al binnen een aantal jaren. En wat je nu ziet, is eigenlijk twee processen, zou je kunnen zeggen. Dat is ook waar dat rapport van Klingendaal uh, over gaat. Ten eerste, we moeten het ze zelf laten doen. He, dat is wat je steeds sterker hoort onder dat beroemde woord afghanisering. He, de politie moet geafghaniseerd worden, de rechtspraak moet geafghaniseerd worden. Ze moeten het nu zelf gaan doen. En het tweede wat je ziet, is een steeds groter besef... dat als we dat dan niet vanuit het westen kunnen opleggen... niet van buitenaf kunnen opleggen, omdat het gewoon niet past... Bij Afghanistan, dan zie je een steeds groter respect. En dat zie je ook in dit rapport wel weer terug, denk ik. Voor laten ze het dan maar op hun manier doen. En dan wordt er vaak gesproken over bijvoorbeeld de patrimoniale maatschappij. Dat is een maatschappij die aan elkaar hangt van cliëntisme, hè, van, van onderlinge verbanden. Uh, mijn oom is directeur, dus ik krijg daar een baan. En ik weet onmiddellijk dat dit in bepaalde Europese landen ook gebeurt. Uh, maar dat zou dan uh, de, de, de klik die we dan moeten maken, die we tien jaar geleden nog niet konden maken, is dat we dat gaan accepteren. Dat we dus niet meer zeggen dat is moreel, voor ons, ethisch, politiek niet acceptabel. Dat soort cliëntisme, dat soort patrimonialisme. Maar we gaan er nu gebruik van maken. Volgens mij heeft de CIA dat overigens al lang geaccepteerd. Dat, dat is iets wat, wat ze al tientallen jaren ja. doen, dat deden ze in Vietnam al. Ja. Um, is dat er nu bijvoorbeeld gezegd wordt in Afghanistan... oké, okay, die minister, dat is de hoofd van. De van een clan, van, van een groep mensen, familieleden. Oké, okay, dan is zijn oom, is maar ondersecretaris... dan is zijn neef, is maar directeur-generaal. Maar laten we daarop voortbouwen. En laten we niet proberen om dat te veranderen. Hm. En dat is, denk ik, wel een ongelooflijk... ik weet niet hoe jullie dat vinden... maar hm. is het is een moreel moeilijke stap om te maken. Ja. Omdat hm. we datgene wat we zelf hier in Nederland in het Westen vinden... verreweg het beste liberaal democratisch parlementaire ja. Ja. systeem is... dat we dat anders gaan doen in Afghanistan, terwijl we daar juist tien jaar aan gewerkt hebben... om oh ja. dat te krijgen. Nou, ja. Even nog, Chris, ja. iets erbij. Uh, wat Christ zo schetst, dan denk je... ja, gezien de omstandigheden is dat misschien wel acceptabel. Maar dan gaat Klingendaal verder. Dan hebben ze dus die zes uh, uh, uh, scenario's. Maar dan trekken ze een conclusie. Conclusie 1: in ieder geval zeggen zij... er zal geweld en er zullen gewapende conflicten blijven... en de, de huidige situatie zal verslechteren. Ja. Dat weten ze, want dat klinkt alweer een stuk, uh, een stuk enger. Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik denk niet dat je een hele grote helderziende hoeft te zijn... om uh, te kunnen voorspellen dat wanneer alle westerse troepen daar weg zijn... dat er uh, ja. weer nieuw geweld zal uitbreken. Op welke schaal, dat kan niemand voorspellen. Uh, en dat dat dus een verslechtering van de situatie is, dat, ja, dat vind ik een ja. beetje een open deur. Maar uh, ik denk dat het scenario wat Christ schetst, ja, of dat... Of dat ons uh, zo aanstaat en of het moreel allemaal zo netjes is. Maar het is, denk ik, ook voor de veiligheid in het land... en voor als je, als je nou wil voorkomen dat er weer een grootschalige burgeroorlog uitbreekt... is het, denk ik, wel zo goed om inderdaad die lokale uh, machthebbers... en die lokale machtstructuren, om het maar eens modern te zeggen... stakeholder te maken. Mm -hmm. als, kijk, er staan nu in Kabul al... al Allerlei flats die er in de betrekkelijke rust van de afgelopen tien jaar gebouwd zijn door voormalige krijgsheren. Die hebben daar geld in zitten, die hebben daarin geïnvesteerd. Ja. Die willen ook niet dat al die flats weer platgeschoten worden. Dus ja. als je op die manier kan zorgen dat ze verbonden raken bij de economische ontwikkeling van dat land enzovoort. Dan is denk ik het risico op een, een situatie van voor de Taliban waarin al die krijgsheren met elkaar vochten en het hele land platschoten, is... Minder groot dan als je dat helemaal gaat negeren en daar je eigen structuur op Precies. Ja, okay. ja, ja. Nou gaan we het op ja, deze goed. manier eens proberen. Als het in zo'n land eindigt met uh, geweld, gewapend, gewapend geweld en de zaak zal verslechteren, dan kun je dat op Syrië leggen, gebeurt dat ook. Mm -hmm. Dan gebeurt dat sowieso. Dan kun je dat net zo goed laten gebeuren zonder eerst in te grijpen en een hele hoop uh, Europese en ja, maar Amerikaanse we soldaten. hebben in, in om op de Scheida en de Taliban ja. te verjagen. Ja, als op ja, eigen. Ja, het ja. -zit er zitten denk ik twee kanten okay. aan. Uh, ten eerste, nee, de, ja, kort, de, We de, willen nog de, even over de drones hebben. Oké, nou ten eerste zeggen ze, als historicus, ja, als we voortdurend in de geschiedenis zouden kiezen voor de angst dat het volgende alternatief misschien slechter is... dan het bestaande alternatief. Dan ja. zou er nooit wat gebeuren in de wereldscheiding. Ja. Um, <laughs> en ten tweede, um, dit zijn lange termijn dingen. Ik ja. bedoel, hier kunnen we over speculeren. We zouden eigenlijk over tien jaar nog een keertje samen moeten komen... Ja. hier en daarover praten. Oké. Okay. Naar de drones. Goed, drones. Uh, drones, we kennen het. Het zijn onbemande uh, vliegtuigen. Gevechtsvliegtuigen ook. Van, uh, met hele zware wapens uh, zelfs. De Reaper en de, de dingers. Nog één. Een hele zware, ja. zware raketten. Luchtgrondraketten. Uh, maar ze kunnen ook gehackt worden. Ja, wat dacht, ik dacht toen dat was. <laughs> ja, maar Kijk. natuurlijk. Maar na, ja, maar natuurlijk. En ze zijn.. Uh, ze overspoelen de, de wereld. Uh, ja. Ook de CIA heeft een eigen vloot. Uh, noem het maar. De ja, buurman kan er een hebben. Uh, je de de je kan buurman ze bij de kan er een kopen. Kunnen ze zo gehackt worden dat ze maken? tegen ons gebruikt gaan worden, Christ? Uh, dat kan in principe. Er zitten namelijk twee fundamentele zwaktes Zij zijn als... opgewekt. <laughs> <laughs> nou, ja, om een schatting te geven. De, de, in Amerika wordt verwacht dat er over tien jaar dertigduizend van die dingen rondvliegen. Dus, uh, en dan alleen nog maar voor de politie en de geheime diensten. Dus dan, dan weet je het waar je het over hebt. Er zitten twee uh, fundamentele zwaktes in het systeem. Ten eerste zijn veel van de UAV's die nu, nu gebruikt. Worden, ...nog betrekkelijk oud. Een uh, armte... Uh, uh, uh, aerial vehicles. vehicles. Um, de drones, zeg maar. Uh, dat wil zeggen dat die dingen die in de jaren 90 gebouwd zijn... ...vaak nog gebouwd zijn met computersystemen... ...die niet versleuteld worden... Uh, die is betrekkelijk langs open kanalen uh, verstuurd worden... de informatie, uh, en ook navigeren met open systemen. En dus wat dat betreft betrekkelijk eenvoudig uh, te hacken zijn. En het tweede probleem wat ze vaak hebben is dat... kijk, als ze in de line of sight vliegen... dus ze vliegen uh, in contact met het radarstation. dus het radarstation kan naar het vliegtuig kijken... is het moeilijker te hacken dan wanneer je via een satelliet... want dan ga je mm -hmm. via een omweg... Als het om een grote afstand vliegt, moet het eigenlijk wel via een satelliet. En dat maakt het vaak ook kwetsbaar. Vooral als die satellieten ook gebruikt worden voor civiele doeleinden. En er zijn dus de laatste tijd behoorlijk wat anekdotes... van mensen die zeggen dat ze die, die satellieten scannen. Dus die, zoals wij vroeger de politieradio's kenden, kun je ook satellieten scannen. En opeens fantastische beelden kregen uit Irak en uh, uit Afghanistan. En dachten, van god, dat is wel een heel mooi beeld van, uh, van allerlei dingen die hier gebeuren. Uh, het blijven fundamenteel Windows-achtige systemen. En dus zijn ze kwetsbaar. Ja. ja. Maar ze worden inderdaad uh, aan de lopende band gebruikt. En meer en meer en meer. Het wordt, het wordt een, uh, een stuk was dat, uh, uh, hoorden wij, in, van, in een New Yorker. Waarin wordt gezegd dat het wel, de drones, de meest democratische manier van oorlog voeren is. Want eigenlijk kan iedereen het doen. Zeker als oh, ja. je hoort wat jij vertelt. Ik ben in Amerika al twee ja. gevallen bekend van een buurman die de drone van zijn buurman uit de lucht schoot. Omdat ja. hij geen zin had in dat ding ja. boven zo nee, iedereen, ja. Het is een vrij eerlijk gevecht natuurlijk. En toch het meest schone gevecht. Ja, ja, dat vind ik dan een mooie omkering van de redenering... dat we ooit begonnen zijn met de gedachte... dat je geweld moest overlaten niet aan het individu, maar aan de staat. En dan zijn we dat nu eigenlijk aan het omdraaien. Dus dat ja. zou op zich weer een heel interessante ontwikkeling zijn. Ik ben er ook niet echt voor, hoor. democratisering van de oorlog. Nee, ik nee. Niet. Dat, dat, dat is meestal slecht tekenen. Misschien überhaupt maar niet voor oorlog. Laat staan dat we daar dan nog een leuk flapje als democratische oorlog... of die democratische <laughs> oorlog aan gaan hangen. Ben je ook tegen dienstplicht? Uh, ik was te lang, Ger, daar hoef ik geen mening over te hebben. <laughs> Chris Keine, collega Chris Keine, hoorde u als laatste. En Christ Klep, hartelijk bedankt. Okay. Dit was ons buitenlandpanel voor vandaag. En tevens het einde van de villa. Morgen hebben we een speciale uitzending... gepresenteerd door collega Ger Jochems. En dat gaat helemaal over spionage. Doen wij dat nog? Kunnen wij dat? Hebben we het ook ooit gekund? En hoe ernstig worden wij bespioneerd? Daar zal het over gaan. Ja? Oké. Okay. Okay. Ja. Nee, en zo ja. Goeie meteen. Uh, okay, ga je voorbereiden. En zometeen na het nieuws. Het Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Ik ben ook Bert. erg benieuwd. Ja, wij gaan het hebben over de VVD en de Partij van de Arbeid. Ik hoor mm -hmm. al bij jullie Bram Peper daar zijn licht over laten schijnen. Nou, dat gaan wij zuchtend. Ook, uh, zuchtend. Nogal ja, ja. Uh, inderdaad. Goed. Uh, het, het laatste nieuws komt uh, van het Binnenhof. Uh, van onze verslaggevers. Wij zijn ook benieuwd. Uh, Ferguson, daar gaan we, staan we natuurlijk even best stil. Echt mm -hmm. een makkante manager. En zo lang manager geweest bij Manchester United. Gaan we met Foppen de Haan doen. Dat is de langst zittende manager geweest in Nederland. Uh, we kijken ook nog even naar Cleveland. En voor de wielenliefhebbers onder ons de Giro d'Italia. Ik vind het de mooiste wielerkoers van het jaar. Uh, en geologisch. Gemeener dan de Tour, zeggen sommigen. En spannender ook. Spannender. Elke dag vlammend. En dat hoor je. Zo tegen half zes denk ik dat ze vandaag weer finishen. Oké, okay, in het Radio 1-journaal zo meteen. Dit is Radio 1.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 De piloot van het vliegtuigje dat vanochtend neerstortte in de Noordzee... is bij aankomst aan Wal overleden. Het slachtoffer is een man van 71 uit Sint Maartensvlotbrug in Noord-Holland. Zijn medepassagier van 48 ligt gewond in het ziekenhuis. Het vliegtuig maakte vanochtend een fotovlucht boven de Noordzee... toen het door nog onbekende oorzaak in zee terechtkwam. Na het Amber Alert van vannacht voor twee vermiste jongens uit Zeist... heeft de politie zo'n 100 tips gekregen. En of daar ook bruikbare aanwijzingen tussen zitten, is niet bekendgemaakt. Ondertussen is er nog geen spoor van de jongens. De vader werd gisteren doodgevonden. Hij had zelfmoord gepleegd. De politie probeert nu in kaart te brengen waar de vader maandag is geweest. En over dat onderzoek hoort u straks meer in dit Radio 1 Journaal.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 De ja, A27 is dicht tussen knooppunt Hooipolder en Goijkum tot aanstaande maandag. De meeste is er in het midden en zuiden van dat land. En er zijn een aantal bijzonderheden. Dat is bijvoorbeeld de A2 Eindhoven-Utrecht... tussen de afrit Sint-Michels-Gestel en Waardenburg... over ruim 15 kilometer file rijden. A17 Roosendaal-Dordrecht, 8 kilometer voor het knooppunt Klaverpolder. Een vrachtauto die stilstaat zorgt voor vertraging op de A28, Utrecht-Amersfoort... voor de afrit Den Dolder, 2 kilometer. Die vrachtauto zorgt dat de rechterrijstok is afgesloten... Een ongeluk met een vrachtauto op de A28 Amersfoort-Zwolle. 7 kilometer, kilometer file vanaf Wezen tot aan Zwolle centrum. Daar zijn twee rijstroken dicht. En de langste file van het stel die staat op de A59 Zonzeel richting Os... tussen afrit Dussen en knooppunt Empel over ruim 20 kilometer.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 Zes rappers krijgen twee dagen de tijd om een dorp in Nederland en de bewoners te leren kennen. De rare gewoontes en lokale folklore verwerken de rappers samen in een tekst en Brownie verzorgt de muziek. Vanavond brengen ze deze ode aan het witte stadje Toorn. De invasie om kwart over negen bij de Tros op Nederland 3. Is uw huis al klaar voor het voorjaar?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 Een hele middag. De VVD biedt de Partij van de Arbeid een uitweg. Het gaat over dat illegale debat. Productie van babymelkpoeder gaat omhoog. Manchester haalt een beetje om het vertrek van Sir Alex. En de zoektocht naar de verdwenen jongens gaat door. Politie heeft bijna de hele nacht doorgezocht. Een helikopter, een speurhonden, uh, politie te paard, korpsmariniers. Daar zijn ze ondertussen mee gestopt, maar er wordt nog verder gezocht naar een spoor. Maar eerst aanwijzingen over de moord op Helmin Wils. Helmin Wils, de zondag op Curaçao vermoorde politicus... heeft in zijn laatste radiotoespraak namelijk aanwijzingen gegeven dat hij mogelijk vermoord zou worden. Blijkt uit een vertaling van het transcript van de radio-uitzending... waarover DNOS beschikt. Correspondent Dick Draaier is op Curaçao. Dick, je hebt dat gelezen. Wat zegt hij precies? Ja, hij sprak afgelopen vrijdag, twee dagen voordat hij vermoord werd in zijn radioshow over een illegale loterijverkoop op Curaçao. En hij noemde die zaak een monster en een nucleaire bom. En voegde hij eraan toe dat anderen de boodschap moeten gaan brengen als hij er niet meer zou zijn. En in het document klonk dat zo. Het punt is heel simpel. el nervioso is nerveus, ik heb 5 kopijen, ik heb 5 jaar geleden, ik heb 5 jaar geleden, ik heb 5 jaar geleden. Nossa saca, een monster, maar grandi, lokaal meeting, een bom nucleaar. Ja, ik zal het even vertalen, ja, Ed. Uh, Wils die zegt hier. Het is simpel. Heel veel mensen zijn zenuwachtig. Ik heb vijf kopieën. En dan doelt Wils op het documenten met belastende informatie. Vijf mensen hebben die in hun bezit. Dus als ik er morgen niet meer ben, zijn er vijf anderen die de boodschap moeten brengen. Dit is een enorm monster, want wat ik hier heb is een nucleaire bom. Ja, maar dat komt ik pas daar buiten. En ik begrijp dat hij die toespraak jongsleden vrijdag op 3 mei heeft gehouden. Ja, het probleem hier is dat hij heel vaak op de radio is met hele lange urenlange toespraken in het papjument. Uh, en, ja, en ik heb deze boodschap ook al een keer voorbij zien komen. Nou, niet dit stukje dan, maar die hele, die hele uitzending. En heb er eigenlijk niet zoveel aandacht aan besteed... omdat het in een, een uitzending is in een reeks van uitzendingen. Ja, totdat het Antilliaans Dagblad mij er vanochtend op wees. En, uh, ja, en uh, ja, als je dan dit stuk luistert... dan blijkt dat Wils dus een voorgevoel had... dat het een echt grote zaak was... en uh, dat het ook nog eens gevaarlijk zou kunnen worden. Ja, want dit gaat over die illegale sms schokken. Uh... Partijen? Ja, het gaat om het staatstelefoonbedrijf UTS, of ja. KPN zal ik maar zeggen, ja. um, dat betrokken zou zijn bij illegale sms gokpraktijken over die winsten zou dan geen belasting worden betaald, er zou zwart geld meer worden witgewassen en de zaak zou opgezet en gelinkt zijn aan Robby Dos Santos en dat is de man die uh, onder andere partijfinancieren van Schotten is en tegen wie al een hele grote witwaszaak loopt. Ja, maar hij zegt ook van, nou, er zijn vijf uh, kopieën van. Zijn uh, die mensen, een van die vijf, is die er al mee naar buiten gekomen? Nee, dat is nog niet gebeurd. Nee, want daar is eigenlijk nu het wachten op. Uh, Precies. Totdat de bewijzen op tafel komen. Ja, wat Wils wel heeft gedaan, hij heeft ja. aan, naar aanleiding van die documenten 31 vragen en die zijn naar vier ministers gestuurd. En die vragen zijn ondertussen verschenen en gepubliceerd en ook op internet te vinden. Ja, wat er ondertussen ook gebeurt is dat de politie die twee mannen uh, heeft uh, gearresteerd en vervolgens ook aangeklaagd, uh, dat zijn die mannen die gisteren zijn opgepakt vanwege dat YouTube-filmpje dat op internet te zien was, hè, waarin ze aankondigden dat er nog meer moorden zouden uh, volgen. Zijn dat nu ook echt de daders of is dit gewoon een van de vele sporen? Nou ja, ze zijn niet aangeklaagd, maar ze zijn gewoon als verdachte aangemerkt. En uh, ja, iedereen denkt, houdt er toch wel rekening mee dat die twee broers uh, die moord toch niet echt hebben gepleegd. Ze zeggen in een filmpje dat Wils hun eerste pion is, hè, in een hele reeks van bloedvergieten. En de politie vat dat gewoon op als een bekentenis en heeft ze daarom aangehouden en als verdachte ge, ge, gekenmerkt. Uiteraard houdt uh, uh, justitie rekening met een slecht uit de hand gelopen grap. En sterker nog, ze gaan ervan uit dat deze twee eigenlijk niet verantwoordelijk zijn voor de dood van Wils. Goed, dit draaier, dank je wel, voor de laatste informatie. Het is acht minuten over half vijf. In Nederland zoekt de politie naar enig houvast... in de verdwijning van twee jongens uit Zeist. Hun vader werd gisterochtend dood in een auto gevonden. Van de jongens ontbreekt elk spoor. Het laatste moment waarop de auto waarin zij vermoedelijk zaten... in beeld kwam, was in Neerbeek, in Limburg. Joris van de Kerkhof is op dit moment in die omgeving. Joris, eh, zie jij daar om je heen iets van een zoektocht? Nee. En die zoektocht kan overal uh, plaatsvinden. Tussen Vleuten, uh, waar uh, vader en zonen voor het laatst gezien zijn. En Neerbeek, waar vader in ieder geval uh, getankt heeft. Um, en via dat tanken, via uh, de, de pin afschrijving... is dan duidelijk geworden dat hij in ieder geval met zijn auto in Neerbeek is geweest. Maar met hoeveel hij daar was... het is eigenlijk alleen maar duidelijk dat hij getankt heeft. Ja, en uh, er zijn ook videobeelden te zien. Ja, dat wordt dan opgenomen, maar of uh, eigenlijk alleen maar te zien, te zien is dat die auto van hem daar geweest is en dat je het kenteken uh, kunt zien. Of dat de hele auto te zien is en of dat op die beelden te zien is dat er ook nog uh, kinderen achter in de auto uh, zijn, dat is onduidelijk. Er is bekendgemaakt uh, dat uh, de auto daar gezien is, dat daar filmbeelden uh, van zijn, uh, maar wat er op die beelden te zien is, dat is dan weer niet bekendgemaakt. Ja, en dit is ongeveer twee uur nadat ze in Vleuten gezien uh, uh, waren? Ja, dat is 1 uur, anderhalf uur, 1 uur en veertig minuten rijden van Vleuten naar Neerbeek. Naar uh, zonder files. Nou, het was in de avond. Um, ja, daar kun je van allerlei dingen bij gaan bedenken. Dat moeten we dan allemaal maar, uh, maar niet gaan doen. Maar uh, de nou politie, ja, is wel van als Dat op de beelden staat... Het is natuurlijk wel van ja. belang, want op het moment dat het langer duurt... dan kan het zijn dat hij van zo'n route is afgeweken... en misschien nog iets in de tussentijd heeft gedaan, wat het ook mogen zijn. Nee, zeker. Ja, nee, zeker. Hij kan, maar hij kan ook niet rechts, uh, hoeft niet per se rechtstreeks naar Neerbeek uh, gereden te zijn. Um, en nou ja, dan, dan uh, is het vooral aan de politie om aan te geven uh, of dat hij uh, daar gezien is met die kinderen of nog, uh, nog zonder kinderen. Wat er bij het station daar uh, duidelijk is, is dat daar op die plek van het station, in de directe omgeving, niet gezocht wordt. Daar wordt aan de weg gewerkt. Uh, gewoon omdat daar, uh, dat, dat in de planning stond, uh, wordt er aan de weg gewerkt. Uh, en er tankt af en toe eens een auto, maar er is helemaal geen uh, zichtbaarheid politie uh, aanwezig. Maar die kan dus wel aanwezig zijn uh, tussen Vleuten en, uh, en Neerbeek op, op, op hele andere plekken. Nou, zoals je in het begin van de uitzending al, al hoorde, uh, waarin een uh, politiewoordvoerder zei op hoeveel plekken en op hoeveel manieren er gezocht werd. Ja, op een of andere manier zal er nog wel gezocht worden. Maar hier in Limburg is dat niet zichtbaar. Nee, voorlopig blijft er nog veel onduidelijk. En blijven ze zoeken, de politie, naar de verdwijning van die twee jongens. Dankjewel, Joris. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven het NOS Radio 1-journaal. De agent die op november, in november de 17-jarige Rishi doodschoot, wordt daarvoor vervolgd. Dat was het nieuws wat vandaag bekend werd gemaakt door het Openbaar Ministerie. Verslaggever Marcel Bril is op het station Hollandspoor in Den Haag, waar het destijds gebeurde. Marcel, ik kan me er vooral van herinneren dat het op een zaterdagochtend vroeg was, maar het was eigenlijk vrijdag diep in de nacht. Ja, om ongeveer kwart over zes in die ochtenduren gebeurde het. Uh, het begon allemaal in ieder geval uh, volgens de uh, reconstructie. die de Rijksrecherche heeft gemaakt. en het OM vandaag naar buiten heeft gebracht. in de wachtruimte. De wachtruimte waar ik nu ben. Zo'n typische wachtruimte van een station. Daar lag een Engelsman op een bankje. Het moet zo'n bankje geweest zijn als ik hier zie. Een zwart tweepersoonsbankje van. ja, een beetje metaalachtig. Ricci heeft hem aangesproken en een Engelsman. de Engelsman die uh, dat overkwam, die zei later dat uh, in een verklaring... dat uh, hij gezegd zou hebben, Richie, dat deze plek alleen voor Nederlanders was... en dat hij moest vertrekken. Verder deelde de Hagenaar mee dat hij een vuurwapen bij zich had. Nou, en daar strok de Brit van en hij ging naar buiten de wachtkamer uit... op zoek naar personeel uh, en uiteindelijk op zoek naar de politie. En uh, op het paron waar nu uh, treinen op uh, en neer rijden... om uh, hemelvaartpubliek uh, te ver, uh, laten vertrekken naar de plekken die ze willen... Uh, kwam toen. Een confrontatie op een van die perrons tussen de politie en Richie. De politie die riep met getrokken pistool dat hij moest blijven staan... en zijn handen moest laten zien. Dat deed hij niet, Zo was ook op camerabeelden te zien. Hij rende weg, de politie erachteraan. En toen uh, werd er een schot gelost, al lopend, uh, al bijna rennend door de agent... zo zegt de Rijkschecherche. En uh, van ongeveer 16 meter, het uh, schot was gericht op de benen... maar raakte de hals en werd fataal. En precies daar zit het punt... Het OM zegt, het Openbaar Ministerie zegt, dat is uh, doodslag. Uh, daar wordt hij uh, voor aangeklaagd. Want je moet uh, volgens de instructies ja, uh, stabiel staan als agent om te schieten en richten op de benen. Nou, dat is dus uh, fout gegaan. Nou, daarom uh, heeft het Openbaar Ministerie vandaag besloten om de agent te gaan vervolgen. Ik ben dus hier op het station en ik hoop straks te praten met de advocaat van de familie. En misschien ook nog een, uh, een betrokkenen iemand die uh, Rishi heeft gekend. Met de vrienden van Rishi. Mark, of Mark, hoor mij nou Marcel. Dankjewel en we horen je straks nog een keer. Kees Kwaks, voor de verkeersinformatie, laat nog even op zich wachten. Maar het is wel een hele drukke avondspits. Nou, Kees, wou ik een beetje jouw tekst overnemen? Zullen we met een pingeltje doen? Hup, met een pingeltje. Dan weten we allemaal dat Kees Kwaks eraan komt. Nee, Kees heeft een andere pingeltje. Nou, dan maar zonde. Kees, drukke avondspits. Een hele drukke avondspits. Voor een deel uiteraard wel verwacht. We staan aan de vooravond van een lang weekend. Meestal het moment voor een aantal mensen om een aantal dagen tussenuit te gaan. En de weekendafsluiting van de A27. Ja, en dat uh, levert inmiddels ruim 250 kilometer file op... Um, de A27 is dicht tussen Knoop, Polder en Gorkum. Nou, daar heeft vooral het verkeer op de A59 en de A2 heel veel last van. Daar staan hele lange files. Wat valt er nog meer op? De A1 Amsterdam Amersfoort tussen Blariken en Bunschoten ruim 9 kilometer. Op die A2 vanaf Eindhoven naar Utrecht 15 kilometer inmiddels tussen Sint-Michels-Gestel en Waardenburg. A17 Roosendaal-Dordrecht 8 kilometer van Knoop met polder En de langste file van het stijl die staat op de A59. Daar staat op verschillende plaatsen file maar tussen Drunen, West en Empel ruim 13 kilometer. Het gaat drie jaar duren. Het kost ongeveer 4 miljoen euro... de verbouwing van de Nieuwe Kerk in Delft. Niet alleen de kerk, maar ook de grafkelder van de koninklijke familie... wordt onder handen genomen. Vanochtend werd het startsein gegeven voor de restauratie. En Paul Sanders was erbij. Zo aan de buitenkant ziet de Nieuwe Kerk in Delft er nog prima uit. De ranke toren steekt scherp af tegen de blauwe lentelucht. Het mochtel ziet er nog prima uit en ook... De stenen lijken nauwelijks aangetast, maar schijnbedriegt. Want eenmaal binnenin de Nieuwe Kerk zie je de stijgers al staan. Er moet een hoop gebeuren. Dat legt de architect van de restauratie van de Nieuwe Kerk uit, Gijsbert van Overvest. Dat is met name bovenin de kerk het geval. Daar waar de goten op de muren liggen... Grote willen wel eens lekken en dat is hier ook zeker gebeurd. En dan verrotten constructies die eronder zitten. Dan moet je daar veel werk aan verrichten om dat weer goed te maken. En waar ook veel werk aan zit, is de leien daken. Het zijn grote, langgerekte daken met honderdduizenden leidjes erop. En die moeten voor een belangrijk deel vervangen worden. En in de kerk? In de kerk ook constructief gezien zijn daarin de ramen te noemen. Glas-in-loodramen, waardoor je naar buiten kijkt... waar het licht naar binnen komt. Kwetsbare constructies van glas en lood... moet vervangen worden voor een belangrijk deel. Verglaasd, zoals dat heet. En dat zijn er nogal wat. En met name de glazen zijn heel erg kwetsbaar... en die moeten goed voorzien worden. Daarnaast is het baksteenwerk natuurlijk punt van aandacht. Er zitten scheuren in de muren. We moeten goed kijken waar dat vandaan komt... en hoe we dat kunnen herstellen en ook in de vloeren zijn verzakkingen aanwezig die aangepakt moeten worden. Vanochtend werd met een druk op de knop het startsein gegeven voor de verbouwing... die in totaal drie jaar gaat duren. Zal ik afstellen? Tel jij maar af. Drie, twee, één... En wie Nieuwe Kerk in Delft zegt, zegt ook meteen de koninklijke grafkelder. Want ook daar moet wat gebeuren. De kelder is namelijk vol. dus moet er ruimte gecreëerd worden voor de toekomst. En dit hier, dit is heel onpraktisch. Deze twee kunnen sowieso op elkaar. Dus hier kunnen ook twee plaatsen gecreëerd worden. Bij een grote maquette van de grafkelder, die in de hoek van de kerk staat... wordt al druk gediscussieerd over hoe dat aan te pakken. Onder andere door Kees van Raak. Hij is funerair historicus en schreef een boek over de grafkelder. Als er nieuwe plekken gecreëerd moeten worden, nieuwe plaatsen... waar de grafkist op kunnen rusten... dan denk ik, gaat mijn oog naar de voorkant. Want dat voorportaal als, dat je bereikt als je de trap afkomt... dat heeft aan de rechterkant een helemaal loze ruimte. En volgens mij kan daar een nieuwe, uh, een nieuwe setting gecreëerd worden waar grafkisten terecht kunnen. Ja, en dan heb je nog wel even plek. Want als we ja. kijken, dat is een ruimte toch van een, van, uh, een fix aantal meters. Ik vierkante denk, meters. Ik, ik schat zo dat daar zeker tien, uh, tien kisten in kunnen. Mm. En wat ik ook vreemd vind, dan lopen we even die kant op. In de oude grafkelder staat iets heel onpraktisch. Want hier liggen twee enorme kisten. Amalia van Solms en Katrina Belgica liggen. Op elkaar, niet op elkaar. Um, achter elkaar. Achter elkaar, dat moet ik zeggen. In, in elkaar is verlengde. In, in, en die, die liggen gewoon helemaal dwars. Die kunnen ook opgestapeld worden. En dan worden hier ook minstens twee plekken gecreëerd. En dat is in de oude grafkelder ook nog eens. Dus uh, ik denk dat het, uh, dat, uh, dat het woord herschikking hier op zijn plaats is. Maar hoe precies, ja, de RVD zoals altijd hult zich in stilzwijgen. Dus wij staan hier ook een beetje te gokken. Maar als ik zo deze prachtige maquette trouwens, hoor, een prachtige maquette zie... dan uh, opteer ik voor inderdaad daar rechts in het voorportaal. En wat schuiven met de kisten in, nog in de oude grafkelder. Dat zijn volgens mij de mogelijkheden die er zijn. Een reportage werd gemaakt door Paul Sonders. Nou, dan is het tijd voor Keen. Nothing in my way. was dat? Peter kuipers is binnengekomen. Peter, er was veel regen vandaag. Is er echt ook heel veel gevallen? Nou, op sommige plekken wel. Er trok een band met regen en bewolking over het land van Zeeland in de richting van Groningen. En op sommige plekken was die regen toch behoorlijk fel. Ik heb net eventjes naar de buienradar zitten kijken en dan ja, die paarse kleuren op buienradar. Dat is niet gegeven. goed, hè? Dat is meestal niet goed. <laughs> nee. En uh, ja, nee, dat, uh, op sommige plekken was dat inderdaad in En geval. hoeveel valt er dan? Ja, Globaal? dat is moeilijk uit te drukken. Maar kijk, als je uh, krachtige regen hebt, dan heb je het wel over een paar millimeter per. Uh, of, of over een, een millimeter per uur of meer. Oké, okay, en dat houden we morgen natuurlijk ook. Want dat voorspellen jullie de hele week. <lacht> <�ilURSTENCIO> nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ja, de vooruitzichten voor hemelvaart die zijn eigenlijk best oké. Okay, Bijgestelde wat, verwachtingen? Die, nou, er gaat wel wat regen vallen, maar dat is vooral vannacht... in de vorm van wat lichte neerslag hier en daar. Het komt dus eerder. Ja, en uh, ja, om zo in de loop van de ochtend dan zou er nog een heel klein buitje kunnen vallen... in het noordoosten van het land, maar de rest van de dag blijft het eigenlijk droog. En uh, ja, door de wolken door gaat de zon zelfs ook nog schijnen. Dus het wordt niet al te warm, vrij koel, ik op 15. Hmm. Maar helemaal niet zo'n gekke dag eigenlijk. Nee, dat valt best wel mee. Maar laten we even bij de ochtend beginnen... Want dauwtrap is ook altijd populair. Ja. Uh, wat zien we? Zien we dauw of zien we regen? <laughs> Ik denk uh, dat hangt er een beetje vanaf waar je bent. Maar in grote delen van het land kun je wel dauw zien. Maar vooral in de noordelijke helft, daar zij trekken toch nog die buien over. Ja. En uh, ja, daar, daar valt dan ochtends nog wel wat regen. Dus daar bij het dauwtrappen misschien ook even een regenpak bij de hand houden. Oké, okay, of uitslapen en dan wordt het wat koeler en droog. <laughs> ja. uh, koeler, dat is hoeveel graden? Uh, 14, 15 graden. 14, 15. Dat, zijn de, dat zijn de temperaturen die we kunnen verwachten eigenlijk voor normaal, het hele he? hemelvaartweekend. Dus 1 of 2 graden lager dan normaal. Yeah. En daarom noemen we het ook koel cool. yeah. en niet normaal. <laughs> maar okay. kijk, het is iets anders dan wat we de afgelopen dagen hebben gehad met temperaturen tot 25 graden. Dus dat is misschien eventjes wennen. Ja, voor het gevoel is het koel. Cool. Ja. <laughs> en dan uh, blijft het eigenlijk zo. Het blijft vrij wisselvallig en op zaterdag en zondag ja, dan gaat er toch redelijk wat regen vallen. Oké, okay, daar hebben we het morgen dan wel weer over. Dankjewel Peter. Oké. Okay. Hoi. Uh, de Verenigde Staten dan. Daar is filmmaker Ray Harryhausen overleden. Hij was in de jaren 40 en 50 vernieuwend met special effects. Onder meer met films als Mighty Joe Young, One Million Years BC. en Jason and the Arkanauts. En in die laatste film zat een zwaardgevecht met door Harryhausen geanimeerde skeletten. In 1992 kreeg hij een ere-Oscar voor zijn werk. Bekend met zijn werk is regisseur Martin Koolhoven. Nu hebben we contact met hem. Meneer Koolhoven, wat maakte hem zo vernieuwend? Nou ja, het is een combinatie van uh, vooruitstrevendheid in, in, in, in speciale effecten en uh, gekoppeld aan een goede smaak. Het was, uh, het was allemaal uh, heel sensationeel, zeker voor die tijd. En, uh, ja, en spectaculair. Maar noem eens wat. Wat was spectaculair? Wat was sensationeel? Ja, hij heeft een, hij, ja hij, het was een stop-motion-techniek. Dat, uh, dat, uh, dat is eigenlijk dus, ja, hoe zeg je, dat is een soort beeldje voor beeldje. Dus je, je, je, als je dan bijvoorbeeld een, een enorme aap wil creëren, dan heb je een pop. En dan ga je beeldje voor beeldje ga je dat, uh, zo bewegen dat het lijkt alsof hij beweegt. Ja, want dat was in die film Mighty Yo Joe ja, Young, hè? Dat was in die film Mighty Joe Young. Ja, precies. Dat is een van zijn bekendste uh, uh, werken. Ja, voor de rest, ja Jason en de Argonauts. Het zijn allemaal klassiekers. Uh, in, het, in, het, uh, uh, in het fantastische genre, zeg maar. En uh, uh, ja, daar, uh, hij is de beroemdste op dat gebied, op de stop-motion uh, model animation. Nou, want daarvoor werd het niet gebruikt, of het werd wel gebruikt, maar niet zo goed? Uh, nou, dat vooral. Het werd wel gebruikt, want het is natuurlijk uh, vrij snel... Is het, is het eigenlijk al in zwang gekomen in de uh, in, in film. Vanaf, vanaf het eerste moment zijn ze er wel mee bezig geweest. Maar uh, ja, hij, hij was degene die je tot grote hoogte uh, wist te sturen. Zeg maar. Wat is de beste film? Uh, Jason en de Argonauts, denk ik. Dat ja. is de beste. Waarom? Ja, dat heeft het, is een, het is een heerlijk avontuurlijke film. En het en het zijn eigenlijk is, is de hele film bedacht als een aantal uh, set pieces voor Ray Harryhausen. Dus het gaat van het ene moment waar hij uh, kan excelleren naar het andere moment waar hij kan excelleren. En ja dat is gewoon ontzettend uh, entertaining. Ja, merken we dat nog steeds? Zijn invloed is die nog steeds in films die vandaag de dag worden gemaakt merkbaar? Ja, dat denk ik wel. Uh, uh, kijk, letterlijk is, is die techniek is nu wel verouderd. Dus uh, de hele stop motion, uh, dat hele stop motion gebeuren... dat, dat zie je nog wel in animatiefilms. Uh, en daar zijn zeker ook nog wel mensen die door hem beïnvloed zijn. Maar als je gewoon naar gewone speelfilms kijkt... Ja, dan gaat het veel meer om de ideeën. Dan gaat het veel meer om dat wat hij maakte... Dan, dan, dan de manier waarop hij het maakte, zeg maar. Ja, want ik zat vandaag bijvoorbeeld naar een film... die is wel wat later gemaakt, in de jaren zestig... One Million Years Before Christ, uh, te kijken. Toen dacht ik, hé, hey, dat is eigenlijk de voorloop van Jurassic Park. Ja, nee, dat klopt. Het, ja. uh, als, je het, als, je, als je het. Maar ja, op zich zijn er wel. Er, is er altijd wel interesse geweest in. dinosaurus. Weet In Ik bedoel, je hebt. Uh, the Lost World uit. Volgens mij 1925 en zo. Dus volgens mij gaat het daar. Oh ja, er zijn. De, uh, er zijn de, meerdere dat... versies. Ja, <laughs> meerdere ja. voorlopers eigenlijk. Ja. Ja. En uh, nee, goed, hij heeft een ere-oscar uh, gekregen begin jaren 90. En dat was wel terecht. Want hij was gewoon de man die de film eigenlijk een nieuwe weg heeft gewezen. Ja, absoluut en, uh, uh, en dat heeft hij gedaan eigenlijk als voornamelijk uh, als uh, uh, visual effects uh, maker en uh, ja, niet eens als regisseur. Dat, dat, dat, maar heel veel mensen denken dat hij, dat hij ook de regisseur is van, van veel van die films en dat is helemaal niet zo, Dus dat is wel bijzonder. En welke film zouden we eigenlijk vanavond moeten uitzenden? Uh, ja, dan twijfel ik. Ik vind, uh, ik denk dat Jason in Argonauts, dat is misschien wel zijn beste film, maar hij heeft ook in 81 wat een hele leuke film is, was uh, Clash of the Titans. Dat is destijds is die een beetje maar als je dat nu terug ziet, is dat ontzettend charmant. En die is, onlangs natuurlijk is, die, uh, is daar een remake van uitgekomen, die was veel minder leuk dan, uh, dan, uh, dan de film uit 1981. Goed, ik zal de netmanager eens eventjes bellen en hem erop attenderen. Ik regel, dat ik even. <laughs> Precies, garanties tot aan de deur. Ja. Zeg, bedankt uh, voor het gesprek. Oké, okay, dag. Goed, we kijken ondertussen ook nog naar de Giro, want de finish is daar. De laatste kilometers worden door het peloton afgelegd. Zo komt Gio Lippens verslag doen van die laatste meters tot aan de meet. Allemaal naar de klok van vijf. Geachte heer Jaling van Leenstra Vastgoed. Graag zouden wij even bij u solliciteren. Punt.